6 uur, het NOS-journaal. Mark Visser. Donna Summer overleden, melden Amerikaanse media. De proces Mladic opgeschort vanwege fout-aanklagers. En Schäuble wil gekozen EU-voorzitter. In Florida is de Amerikaanse zangeres Donna Summer overleden. Dat melden Amerikaanse media. Ze overleed aan de gevolgen van kanker.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 De man verwisselde bij een aankoop vorige week een diamant van 15.000 euro voor een goedkope steen. De verkoopster had het in de gaten en hield hem aan de praat totdat de politie kwam. Maar toen die arriveerde bleek dat de dief de diamant met een beker water had doorgeslikt. Politie zegt dat de man van 52 blijft vastzitten tot het bewijsmateriaal zijn lichaam via de natuurlijke weg heeft verlaten. Voetbal dan. In de strijd om een plek in de eredivisie... heeft VVV Venlo met 2-1 gewonnen bij Helmond Sport. Het winnende doelpunt werd drie minuten voor tijd gemaakt door Holla. En in de andere play wedstrijd speelde FC Den Bosch en Willem II gelijk. In Den Bosch bleef het 0-0. Zondag zijn de returnwedstrijden en die zijn beslissend. Het wereldslot, vooral in het noordoosten veel stapelwolken... staat weinig wind en het is 12 graden op de Wadden tot 16 in Limburg.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 Dat is het idee. Rabobank. Een bank met ideeën. Santana en Alicia Kies op Curaçao. Kijk een boek op CuraçaoNordijJazz.com. Een groot voordeel van de Volkswagen dealer is juist voordeel.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 Het NOS Radio 1 journaal Met Tim Overdijk en Lucella Carrasso. Goedenavond, zeven minuten over zes. Zo praten we met DJ Gerard Ekdom over Donna Summer. Eerst Syrië, Boran Galioun, de president van de Syrische oppositie... die trekt zich terug uit de organisatie. De coalitie van oppositiepartijen werd vorig jaar opgericht... om een front te vormen tegen de Syrische president Assad. Correspondent Sander van Hoeren Sander. Maar nu gaat dus de president van deze coalitie weg. Wat is zijn reden? Ja omdat hij uh, geen hoofd wil zijn van een uh, verdeelde organisatie... want dat is wel wat die organisatie kenmerkt sinds hij in het leven geroepen is... dat uh, groepen eruit gaan, groepen erin vallen. Strijd om de leiderschap, strijd tussen mensen die buiten uh, Syrië verblijven... zoals de voorzitter en uh, de mensen die binnen Syrië verblijven. En da daar heeft hij dus kennelijk geen zin meer in. Um, hij beseft wel hoe lastig het ligt om uh, bijvoorbeeld een opvolger te zoeken. Dus hij heeft wel gezegd, ik stap pas echt op... op het moment dat er een opvolger gevonden is. Oké, okay, maar het... Uh, je spreekt over verdeeldheid. En een man die dan die verdeeldheid had moeten, uh, moeten aanvoeren door ze bij elkaar te houden. Is dit dan ja. een klap voor het Syrische verzet? En met name natuurlijk de oppositie. Ja, dat is een, een zware klap. Alhoewel dat Syrische verzet als het gaat om de organisatie... weinig uh, klappen meer nodig had. Het is natuurlijk een bekend verschijnsel. Het drijft de Amerikanen horendol dat uh, de Syrische oppositie... na veertien maanden, hè, want zo lang duurt die strijd al in Syrië... nog niet in staat is geweest één gezicht... en één organisatie naar voren te schuiven. Uh, 72 uur hebben ze erover vergaderd om deze man te herkiezen. En die stapt dan vervolgens op. Ja, dat is al niet mooi. Eén van de grotere organisaties in Syrië... Syrië zelf die heeft gedreigd uit deze organisatie te stappen. Dus uh, het lijkt rollenbollend uiteen te vallen. En daar moet dan een nieuwe voorzitter uh, vorm aan gaan geven. Ja, het is uh, uh, heel erg ingewikkeld. En wat ik zei, de Amerikanen, de Europeanen, de Arabische wereld... die staan er vertwijfeld bij te kijken. Want zij zouden zo graag... Eén aanspreekpunt hebben. Eén organisatie die bij wijze van spreken alvast een regering in ballingschap zou kunnen vormen. Nou, niets van dat al, in tegendeel. Want er is niemand uh, die ze op het oog hebben of die, die bereid is om dat te doen? Ja, uiteindelijk misschien wel. Er zal wel iemand gevonden worden. Maar als je bedenkt dat het al 72 uur geduurd heeft om deze man te benoemen... en als je bedenkt dat organisaties allemaal eigen belangen hebben... Ja, ben ik weinig hoopvol dat ze... Ze zullen dus wel iemand vinden. Maar dat zal dan denk ik niet degene zijn die het Syrische verzet... binnen en buiten Syrië en alle toonaarden van vreedzaam tot gewapend... het zal niet iemand worden die dat nou eens zou kunnen verenigen. En dat is wel waar in elk geval het Westen heel erg om zit te springen. Sander van Hoeren, dank je wel. Dan gaan wij naar het voetbal RKC Vitesse. Ronald van der Geer. Nog uh, nou, acht minuten en een beetje in uh, Waalwijk. Een nieuwe tussenstand want het is 3-1 geworden voor uh, Vitesse. Boni maakt ook de derde van deze wedstrijd zijn tweede goal en hij is uh, direct vervangen door uh, Havenaar omdat hij al uh, licht geblesseerd was. Maar dat stond hem niet in de weg om uit een uh, corner vanaf de linkerkant de vrijheid tegemoet te lopen en boven alles en iedereen uit te springen en vervolgens rechtdoor die bal achter Jeroen Zoetekoppen. Even daarvoor overigens had hij misschien wel doelpunt van zijn leven gemaakt toen er een voorzet kwam vanaf de rechterkant van Ginkel en toen hing hij in de lucht met een prachtige omhaal. Alleen stond toen zoet nog een doelpunt in de weg. Nu dus 3-1 voor Vitesse tegen RKC. Donna Summer is overleden. De zangeres leed aan kanker. U kunt er ongetwijfeld van onder meer I Feel Love. Dit is een remix van I Feel Love. Gerard Ekdom, goedenavond. Goedenavond. 3FM DJ en muziekkenner natuurlijk. Want de echte disco was natuurlijk van de jaren 70... waar Donna Sommer onbekend werd. Ja, ja zeker. Ja. Dat, was, uh, dat was een tijdperk waarin zij uh, zich ontplooide tot de uh, Queen of Disco. Uh, in, een, in een zeer kort tijdstip, een tijdstip van een jaar, was zij uh, een van de populairste zangeressen uh, die de wereld had. En uh, zij, zij maakte baanbrekende platen, de plaat die je net niet horen, uh, I Feel Love, was een nummer 1 in 1977. En we kunnen dit eigenlijk in, in de geschiedenisboeken zetten als, denk de eerste houseplaat die ooit werd uitgebracht. Hoe bedoel je dat? Ja, als je goed luistert naar George Moroder, de producer met wie ze dit maakte, die, uh, die, ja, die, die was zijn tijd ver vooruit. En, de, de tonen, de klanken die je in dat nummer hoort, dat, ja, dat, dat zijn de tonen die later in de jaren negentig uh, ontwikkeld zijn tot wat, wat wij toen House noemden. Dus zij was daar heel snel bij en ze heeft ja, ontzettend veel hits gehad, ontzettend veel dingen gedaan uh, en uh, ook die pedalen gekend en grote hoogtepunten. Nou even die muziek, want als je terugdenkt aan de disco muziek van de jaren zeventig, dan zullen veel mensen nu zeggen, nou dat doen we allemaal hetzelfde. Wat onderscheidde de muziek van Donna Summer dan? Ja, wat, wat vooral heel knap was van haar, was dat zij uh, aan alle liedjes uh, meeschreef zelf. Een hoop uh, disco-zangers en zangeressen lieten de liedjes schrijven door een singer-songwriter-team, of, of dat werd voor hun gedaan. Donna Summer uh, schreef zelf mee, waardoor ze een hele hoop van haar uh, royalties zelf verdiende. En uh, dat onderscheidde haar een beetje. En ja, ze had natuurlijk een fantastische stem, uh, ze zag er goed uit, uh, ze had alles mee. En, ja, dan ben je al snel, uh, als je een stuk of tien hits achter elkaar scoort... een zeer populaire, en zeer geliefde zangeres uh, in de wereld. En hij heeft enorm veel hits gehad. En ook veel prijzen. gewonnen, vijf Grammy Awards zag ik al staan ergens. Hoe is haar carrière naar die grote roem van toen verlopen? Uh, nou, ik weet dat uh, het was We begin jaren tachtig... toen raakte haar carrière een beetje in slot. Dus ze had uh, onder radio gescoord. Toen kreeg ze een soort uh, psychische... Uh, ja, ze raakte in een soort psychose, dus kwam wel in moeilijkheid. Uh, toen, is ze in, in, uh, toen heeft ze Quincy Jones omarmd. nou, Quincy Jones kennen oh. we van zijn werk van Michael Jackson, onder andere. De grote sterrenmaker. De grote sterrenmaker, precies. En uh, die produceerde toen Finger on the Trigger, State of Independence, wat het nummer 1 werd. Uh, waar het beste achtergrondcore ooit onder zat. Daar zat Michael Jackson zelf mee, uh, mee te zingen, uh, Lionel Ritchie en vele anderen. En um, ja, ups en ups and downs. Uh, ze had een. Uh, maar je, had een jaar, je had het over diepe dalen, die zijn ook uh, ingetreden een tijdje. Ja, ze, is namelijk, ze, ze heeft ze volgens mij ook nog teruggetrokken tot, uh, tot het christendom. Dan ging ze ineens uh, letterlijk in die heren zitten. Nou, ze komt uit een familie met uh, christelijke achtergrond. een van zeven kinderen, geboren in Boston, Massachusetts. Dus dat zat ja, er al vroeg in. Ja, dus zij, zij is helemaal uh, ze is er op het geloof gaan storten... En, uh, ja, het, ze heeft in de jaren negentig nog wat dingen gedaan. Ze heeft plaat kerstplaat gemaakt, geloof ik, en dingen... Maar, maar echt succesvol was het niet meer. En dan raak je uiteindelijk toch een beetje in het... Uh, in het uh, ja, zeg wat die snobbelse om het zo maar te zeggen. Maar uh, het wil niet zeggen dat ze ook niet uh, af en toe succes had. Ik weet nog dat ze een top-10 heeft scoorde in 1989... door, door Stock door kunnen Aitken en Warnerman geproduceerde... This Time, I Know It's For Real. En ineens, bam, was ze daar weer. Dus uh, ja, het, het, het is, het is ja, een zeer succesvol reis waar we... Uh, ja, ik kan het wel zeggen, nou, zij ze zal voor altijd de queen of disco blijven. Geert Ekdom, dankjewel. La Donna Adrian Gaines, ze overleed vandaag, 63 jaar oud... na een lange strijd met kanker. Ja, er zijn geen reacties van familieleden nog. Misschien is het goed om te zeggen dat dit nieuws gemeld is... door de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ. En die hadden, als ik me niet vergis, Tim... ook de dood van Michael Jackson als eerste gemeld Tot. destijds. Dan gaan we naar Griekenland. Want het is niet alleen crisis in Griekenland. Nee, vandaag wordt het Olympisch vuur overgedragen aan Groot-Brittannië. Daar zijn ze ook mee bezig. Natuurlijk over een paar weken de Olympische Spelen. Die worden gehouden eind juli. Begint dat. Joris van der Kerkhoff is daarbij in Athene, in het oude Olympisch stadion. Joris, hoe ziet het er uh, precies uit, dat programma? Wat gaat er gebeuren? Er eh, hebben uh, mensen. Uh... Gezongen, ...namelijk het volkslied van Engeland, het volkslied van Griekenland... ...en de Olympische hymne is gezongen. Er zijn jongeren die met een vlag staan, de Engelse vlag en de Griekse vlag. En... Wacht even, ik geloof niet dat het bedoeling was dat Joris over de ceremonie heen gaat. Daar Joris, ben je er nog? Dat is niet de Olympische hymne, Lucella. Volgens mij is de verbinding verbroken. Komen ze zo bij hem terug... De EHBO die had vanmorgen de handen vol aan jongeren... die in Oldenzaal aan het douwtrappen waren. Straks een reportage. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdik. We vragen even veel van u. We gaan van links naar rechts. We gaan nu naar drie <laughs> schaapsherders. Pardon? Drie schaapsherders, even schakelen. Die lopen volgende week met een kudde van 450 schapen van Epe naar Arnhem. Ze dreigen failliet te gaan en op deze manier vragen ze aandacht voor hun lot. En ook aandacht voor de natuur. Want zonder schapen een schralere natuur, zegt Chris Grinwis. Hij is inmiddels 21 jaar zelfstandig schaapsherder. Karin Albert, zocht hem op. Wat was dat voor commando wat u gaf? Het werkte wel. Lokroep lok voor mijn schapen. En wat denken ze nu? We gaan op pad? Ja. En dat is helemaal niet waar. Nee. Worden ze direct boos? Nee hoor. En volgens mij zijn ze speciaal voor de onderneming volgende week naar de kapper geweest. Ze zijn afgelopen maandag geschoren, ja. En dan denk ik, nou, dat is een mooie bron van inkomsten voor een schaapherder kost geld. Oh? Ja, een nou, paar honderd euro verdienen, dan uh, is het meegenomen. Maar de scheerkosten zijn veel hoger. Het stuk grond waar ze hier nu staan, uh, is dat van u, is dat van een ander? Nee, dat heb ik uh, gehuurd van een boer uh, die hier ophoudt en geen vee meer heeft. En dat uh, ja, de grond nu nog heeft. En uh, dat is mijn geluk dat ik hier mijn schapen nog uh, neer kan zetten. Maar het kost u geld nu ze hier staan te eten? En volgens de oude situatie kreeg u geld als ze kwamen eten? Normaal gesproken had ik dus nu in het veld gestaan. Dus geld verdienen, ja. Hoeveel heeft u nodig om goed ervan te kunnen leven? Grofweg 250 tot 280 dagen per jaar dat je dus uh, gewoon betaald wordt. Aan 275 tot 350 euro per dag. En hoeveel dagen heeft u nu? Ik denk anderhalve maand. 40, 40 dagen, 50 dagen. Veel te weinig dus? Veel te weinig, ja. En wanneer is dat begonnen? Nou, dat is drie jaar geleden al begonnen. En ieder jaar is er feitelijk een trein-eigenaar bijgekomen... die zei van, uh, Chris, we willen je we wel houden, maar we hebben geen geld meer. En dat heeft puur te maken met die subsidies, die opdroogten? Ja, met, met de kredietcrisis, waardoor het ministerie van, uh, van Landbouw uh, aan het bezuinigen is gegaan... dat doorgetikt heeft naar uh, de natuurbeschermingsorganisaties. En dan zitten wij aan het eind van, uh, van de rit, zo simpel is het. Welk ras is het? Dit zijn schone bekerschapen. Die zijn altijd gebruikt in, uh, in die heidevelden. Want vroeger, vroeger leverde het nog wel wat geld op. En nu worden ze in feite ingezet als uh, natuurlijke uh, natuurbeheerders. Want ze nemen zaden mee, ze nemen af en toe ook gewoon op weliswaar op kortere afstanden insecten mee. Waardoor je dus weer een verbreding krijgt van, uh, van, de, van de biodiversiteit. Je kunt wel maaien, maar het maaien en plaggen zorgt voor een, een, een verarming van de diversiteit. Wel, ik heb nu een belletje om, want ik hoor er een paar, maar. Een ja, de aantal, leiders in de groep? Een aantal van mijn leidschapen hebben een bel om. En een aantal, er zijn ook altijd schapen die de verkeerde kant op willen. En als ze heel erg de verkeerde kant op gaan, dan, dan eten we ze op. Maar, kijk, een schaap is een sociaal levend dier. En er zit ook gewoon een, een, een, een, een rangen en standen in. En met name ook die lastige dieren... die heb je af en toe ook nodig om de lastige terrein heen te komen. En dan zijn het de dieren die vooraan staan en je hele kudde meetrekken. Dus je hebt ze ook nodig. Lastige mensen heb je ook nodig. Die zorgen voor de correctie van de massa. U gaat de noodklok luiden? Wat nee. denkt u? Gaat het helpen? Ik hoop het. Hoeveel vet heeft u nog op de botten? Ik heb geen botten meer. Laat staan vet? Laat staan vet, ja. Dus? U bent binnenkort failliet? Dan ziet het wel naar uit. Als er niets gebeurt, dan uh, is het gewoon einde hoefenen. Wat gebeurt er dan met deze dieren? We gaan me slagen. En met u? Ja, ik ga de bijstand in. 54 jaar, 21 jaar zelfstandig schaap zetten. Als ik mijn eigen cv lees, zal ik mezelf nooit in, nooit in dienst nemen. Dus dat is gewoon heel simpel. Kijk, het enige waar we goed in zijn, in een beetje schipkense zorgen tegen een aanvloeken. Daar zijn we heel goed in. Het ja, is het enige wat we willen. Het is het enige waarvoor we leven. Tien voor half zeven. We gaan naar Waalwijk naar de blessuretijd in de wedstrijd RKC tegen Vitesse Ronald. Nog anderhalve minuut in Waalwijk met die 3-1 voorsprong voor Vitesse. Vitesse dat dus bij Rust al met 1-0 voorstond door Kalas. De tweede helft kwam RKC terug. Nemet, nog een aantal mogelijkheden voor RKC. Maar steeds Piet Veldhuizen of een verdediger van Vitesse in de weg. En uiteindelijk twee keer Boni. Foutje van Martina zo in de voeten van Boni geschoven. Die door kon richting de goal. En een kopbal uit een corner vanaf links van diezelfde Boni. Zorgde ervoor dat het uiteindelijk dus 3-1 werd voor Vitesse. Daar heeft RKC nog wel wat geprobeerd om terug te doen... Net nog met Alakmak, een van de invallers. Maar zijn schot werd uiteindelijk in het strafstopgebied. Nadat Van der Struik daar de bal aan hem had verspeeld. Door Kashia nog geblokt. Ten koste, overigens, wel van een blessure. Want de aanvoerder is geblesseerd, maar kan er niet meer uit. En RKC is, of Vitesse is er net ook nog dichtbij geweest. Met een kopbal van Havenaar. Maar het loopt dus op zijn eind. En aanstaande zondag gaan beide ploegen dan verder. In de wetenschap dat Vitesse wel een erg comfortabele voorsprong heeft. En RKC zal moeten leren van de tweede helft. Waarin het durfde te voetballen geruime tijd. Gevaarlijk kon worden ook. Alleen ja, je zult geconcentreerd moeten zijn eh, voor en achterin. En dat laatste, dat is eh, RKC dus niet gegeven in eh, deze wedstrijd. Balbezit nog voor Jonathan Reis, een van de invallers. Weggestuurd aan de linkerkant van Anold. Van Anold vindt Havenaar aan het gebied. Krijgt hem terug van Havenaar eh, van Anold en schiet uiteindelijk wel. Maar in de handen van eh, Jeroen Zoet, die razendsnel het spel eh, hervat. Met een bal op Van Hout, invaller weer bij RKC. Bal gaat eh, over de middenlijn heen naar Nemet in de as van het veld. Draait weg bij eh, Van der Heijden, dan eh, van achteruit Van Mos richting Ten Voorde, die ook nog een, een aardige inzet had, maar gekeerd door uh, Piet Veldhuizen. Zo is er in de tweede helft echt veel en veel meer gebeurd dan in uh, de eerste 45 minuten. Pas in de tweede helft werd het een echte wedstrijd. En ging het eigenlijk ook een beetje leven hier in uh, Waalwijk zelf. We zitten inmiddels al dik door de blessure tijd heen. Ik zie uh, Van Boekel ook op zijn horloge kijken. Zal deze aanval van RKC via Alakmak nog proberen af te laten maken? Ja, dat doet hij. Hij geeft ook nog een vrije trap aan uh, Vitesse. We gaan er maar vanuit dat het uh, over en uit is, want Van Boekel gaat nu de bal ophalen. Vitesse doet dus prima zaken. Wint uitwedstrijd tegen RKC met 3-1 zondag in Arnhem om half vijf. Gaat dit verder? Ronald van der Geer hoorde u. Douwtrappen, dat is een traditie met hemelvaart. Jongeren stappen heel vroeg op de fiets... en ze doen dat op sommige plekken met veel drank in de fietstas. Op recreatieterrein het Hulsbeek bij Oldenzaal... kwamen duizenden jongeren bij elkaar en de EHBO daar kon de drukte niet aan. Manager Ambulancezorg Astrid van Tilborg, goedenavond. Goedenavond. Ja, u heeft vanochtend uh, vroeg al extra hulpdiensten ingezet. Waar waarom was dat nodig? Omdat al uh, vrij vroeg bleek dat er een aantal jongeren uh, binnenkwamen lopen... met uh, toch wat uh, te veel uh, drank op. En uh, we hebben daar een ambulance staan. En uh, ja, die kan er dan uh, één of twee uh, aan. Maar er komen er dan meer aan. En dan moet je maatregelen nemen. Want hoeveel waren het er? Nou, uiteindelijk de teller is nu vanavond, hè, we zitten nu op uh, tien voor half zeven ongeveer, half zeven... dat we dertien uh, uh, jongeren hebben gehad met uh, alcoholgerelateerde problemen en onderkoeling. Daarvan is er eentje naar het ziekenhuis gevoerd. En de overigen uh, hebben we de ouders laten bellen uh, om ze op te halen. Dan was het niet uh, noodzakelijk om naar het ziekenhuis te gaan. En we hebben uh, acht verwondingen gehad... Dat zijn uh, schaapwonden, uh, kleine sneetjes, hechtingen. Uh, dat noemen wij dan uh, nou ja, meer de, de, de huisartsenachtige zaken. Ja want, je, hoe, hoe, mee... ja, want hoe oud zijn die jongeren die, die hiermee te maken hebben gehad? Nou, uh, uh, wat, wat tot mij nu bekend is, is tussen de 13, 14, 15, 16 jaar. Ja, en, en dus met alcoholproblemen. Hoe, hoe is ja. dat dan gegaan? Hebben ze van tevoren al gedronken en gingen ze in één ruk door naar Doubtrap? Of zijn ze daar begonnen? Hoe, hoe werkt zoiets? Uh, nou, ik ben er niet bij, bij de fietsers. Dus dat weet ik niet. Maar wat ik uh, mij heb laten vertellen, is dat... Uh, uh, de meeste jongeren, s ochtends om een uur of uh, zes, zeven, beginnen met fietsen... en dan hun uh, fietstassen uh, of rugzakken uh, toch wel volgestampt hebben met uh, drank. En dat varieert van bier tot de bekende brievers en, en dat soort zaken. En daar beginnen ze s ochtends vroeg en, mee? Ja, ze beginnen daar s ochtends vroeg mee. Dat schijnt uh, traditie te worden. Want te worden, dat, dat was niet zo de afgelopen jaren? Uh, wij zien een, uh, de afgelopen twee, drie jaar dat dat voorkomt. Uh, maar daarvoor, uh, nee. Was dat, dat niet zo? Kenden we kennen dat niet. Nee. nee. Dus voor het eerst dat u echt een, uh, een tent neer moest zetten om extra zorg ja. te verlenen. Dat klopt. Vandaag was echt uh, uh, de top, zeg maar. Nou, is dit iets wat u met de gemeente uh, wil bespreken? Uh, wij gaan het in ieder geval intern bespreken omdat het natuurlijk ook, uh, ja, we hebben extra mensen in moeten zetten. Uh, wij bespreken als er evenementen zijn, altijd uh, alle evenementen door met uh, de gor De GOR die vertegenwoordigt ons in de adviesaanvragen naar de gemeente die een evenement organiseert of naar de organisatie van de evenementen. En dan worden de adviezen gegeven en die worden of wel opgevolgd of niet opgevolgd. Mm -hmm. dat, dat is afhankelijk van hoeveel geld ze hebben. En in uh, dit geval hebben wij nu zelf de maatregelen genomen. Omdat ik gewoon personeel daar heb staan die, uh, ja, die hebben hulp nodig. Ja. Goed, Astrid van Tilborg, dank uh, voor uw verhaal uit zaal. Goedenavond. Succes okay, door nog vandaag. Ja, we, dankjewel. Dag. We hebben toch weer contact kunnen leggen met Joris van der Kerkenhoof... die in Athene in het oude Olympisch stadion aanwezig is... waar het Olympisch vuur... ...wordt overgedragen aan Groot-Brittannië. Uh, daar vinden over een, een paar maanden aan juli de Olympische Spelen plaats. Uh, Joris, dat is ook een mooi moment voor de Grieken... ...om zich even een beetje te kunnen losrukken van de crisis... ...en wellicht van dit moment te kunnen genieten. Ja, en uh, op het moment dat de president uh, uh, aangekondigd wordt hier... Uh, dan zegt iedereen van, uh, daar krijgen we het koud van, daar applaudisseren we niet voor. Maar op het moment uh, dat dan het Griekse volkslied uh, gezongen wordt, dan zingen ze mee. En het bijzondere is, ja, clichés zijn er om ook gewoon waar te zijn. Op het moment dat het vuur het stadion binnenkomt, uh, houdt het op uh, met regenen. en komt er een prachtige regenboog aan de buitenkant van, uh, van het stadion uh, die, uh, die je kunt zien... En je kunt ook, ook, het is nu dan wel 2012, maar je kunt ook je 3000 jaar geleden uh, hier wanen. Op dit moment wordt er gedanst en uh, is het een, uh, een weg naar de priesteres die 3000 jaar geleden bij de oude Olympische Spelen een belangrijke uh, rol had uh, rondom uh, de spelen. Uh, rondom de mensen die nu aan het dansen zijn, zijn uh, sporters, uh, Griekse uh, sporters, medaillewinnaars, die zijn uh, met uh, um, het vuur uh, het stadion rondgelopen. Het vuur is nu in het midden van het stadion en het zal niet al te lang duren voordat dat vuur dan overgedragen wordt van de Grieken naar de Engelsen. En dan uh, zal het uh, zijn weg hier vanuit het stadion uiteindelijk uh, naar Londen uh, vinden uh, dat vuur. En dan inderdaad, eind juli, begin augustus, brandt het in Londen en dan zal het vast ongeveer hetzelfde weer zijn zoals het hier nu is. Met af en toe een beetje zon. Athene. En dat vuur gaat dan een reis maken door Groot-Brittannië. Via Schotland, Wales, Noord-Ierland wordt daar gedaan En dan in Engeland. En de, inderdaad, Olympiastadion ergens in juli in Londen. Wij uh, wensen u een goede avond, Tim en ik. En wij gaan naar Joost Eertmans. Dag Joost. Ja. Luzella, hallo. Hier, avondspits. Um, ja, Tim ook. Hoor je. Ja, hallo Joost. Uh, ik hoor je. Het uh, lenteakkoord. was ja. Ja, hier Kapel aan de IJssel. Um, zo kunnen we even doorgaan. Maar het Lenteakkoord, het Vijf-Partijakkoord, jullie weten, bepaalt dat voetbalclubs moeten gaan meebetalen aan de politie-inzet. om hun supporters een beetje in het gareel te gaan houden. Tot nu toe moeten alleen organisatoren van evenementen... zowel commercieel als niet commercieel, zo, he, neem de Dance Parade... Eh, bijdragen aan die kosten van de politie inzet. Maar dat geldt dus, bizar genoeg, niet voor de sport. Het is totaal uitgezonderd. Voetbal eh, mag betaald worden door de belastingbetaler. Maar waarom eigenlijk? Waarom moeten wij met z'n allen eh, het voetbal de hand boven het hoofd houden? Laat die clubs lekker hun eigen politie inzet betalen. Dat is mijn mening. Die komt los vanaf, uh, nou zeg, twee minuten over half zeven. U kunt dus uh, mee gaan doen. 0800 1121 is het nummer. Bel mij en argumenteer mee of u vindt dat de politie eigenlijk een overheidstaak moet zijn ten alle tijden. Of meer mijn lijn, dat ik zeg: nee politie inzet door commerciële bedrijven, zoals ook een voetbalclub... Nou, Laat ze dat ook zelf maar betalen, kijken wat er dan gebeurt. Volgens mij gaat het dan, uh, gaat het dan uh, net zo goed, maar dan wel op een wat, uh, wat eerlijke manier. 0800 1121, u kunt ook twitteren, hashtag WNL, hashtag Eerdmans. We zijn er met Avondspits van WNL, uw opinieradio. Tot zometeen na het NOS Journaal. Ik heb een hartinfarct gehad en een flinke ook.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 In Florida is de Amerikaanse zangeres Donna Summer overleden. In de jaren 70 had ze vele hits als Let's Dance, Hot Stuff... Bad Girls en Love to Love You Baby. Dat leverde haar de bijnaam The Queen of Disco op. In de jaren 90 scoorde ze een hit met een remix van I Feel Love. Aan veel van haar hits schreef Donna Summer zelf mee. Ze overleed aan de gevolgen van kanker. Donna Summer was 63 jaar.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 Marco Verhoef. Met bewolking die toch wel wat dikker aan het worden is. Maar het blijft wel op de meeste plaatsen droog. Vannacht een mengeling van wolkenvelden, een paar opklaringen. En minimumtemperatuur van ongeveer 7 graden. Dan morgen een klein beetje zon. Maar ik denk dat hij toch vaak verstek laat gaan. Het zij door wat lage bewolking, waar misschien een beetje regen uitvalt. Het zij door sluierwolken die echt wel dik zijn. In de loop van de dag een paar buien. De lucht is vrij vochtig. En dat betekent ook meteen dat de 15 tot 18 graden die we op de thermometer zien. niet bepaald koud aanvoelen. Zaterdag gaat het kwik nog wat verder omhoog. en enkele buien, maar ook wat. Zondag wordt het broeierig met 22 graden. En dan neemt de kans op een stevige regen of onweersbui weer toe. Dit is Radio 1. WNL. Avondspits. Joost Eerdmans. Laat de voetbalclubs hun politieinzet zelf betalen. Een goedenavond, verkeer van rechts in deze avondspits. Tot 7 uur is dit opinieradio van WNL. Bel WNL 0800 1121. Ja, van alle politieinzet bij evenementen gaat twee derde op aan voetbal. Het lijkt mij dan ook niet meer dan redelijk dat deze kosten ook worden doorberekend aan de voetbalclubs. Dat zal ze ook stimuleren om zelf meer veiligheidsmaatregelen te treffen. En wat is eigenlijk het principiële verschil tussen een discotheek, een popconcert, waar beveiligers standaard worden ingehuurd, en een voetbalwedstrijd? Per voetbalseizoen kost het in toomhouden van de supporters 330.000 politiemanuren. Laat de clubs dus gewoon hun eigen politieinzet betalen. Bel WNL 0800 1121. Hartelijk welkom bij Avondspits verzorgd door WNL. Eh, gelijke monniken, gelijke kappen, zeg ik. Maar u kunt ook denken, nee, het is een overheidsstaak. Dus eh, daar moeten we met z'n allen maar voor bloeden. Voetbalclubs blijken dus geen commerciële bedrijf te zijn. Althans, zo worden ze niet gewaardeerd eh, volgens de wet. Eh, ik vind dat daar verandering in moet komen. En het lenteakkoord gaat ook die kant op. Daar ben ik het dus in dit geval mee eens. Maarten twittert mij. Eh, onzin, hooligans zijn een maatschappelijk probleem. Dat kan je niet op een club afschuiven. Matthijs Vos zegt eh, eertman zeker. Kosten zijn absurd hoog. Beter nog is extra kosten te verhalen op ruziezoekers, ruilschoppers. En dat is, schijnt een unie pand te zijn. Ellie de Heer twittert mij. Leuk idee, maar de clubs betalen al belasting. En de meesten hebben dan weer steun nodig van de overheid. U kunt gaan bellen. Zo meteen overigens Aleid Wolsen, de burgemeester en koortsbeheerder van Utrecht. Hij gaat reageren op mijn, uh, mijn stellingnamen. En u kunt dus meedoen op 0800 1121. Dan komt u hier binnen. En de eerste was een politieman die belde. En hij luistert naar de naam meneer Brugman. Goedenavond. Goedenavond. Dag meneer Brugman. Goedendag. Vertelt u maar. Nou, ik... Uh... Ik ben momenteel ben ik in rusten in die zin dat ik met de ben. En ik heb me altijd ergelijk geërgerd aan het feit dat de onevenredig deel van de capaciteit van de politie... besteed wordt aan het beveiligen van voetbalwedstrijden. Ja. Want op het moment dat collega's dus ingezet worden bij voetbalwedstrijden of evenementen... Dat is op zich niet zo'n probleem. Maar die... Tijd kunnen ze niet besteden meer aan, aan preventie of wat dan ook, of opsporing van andere uh, evenementen of uh, misdrijven ja. of wat dan ook. Dus dat, uh, dat is het hele Dat uh, de preventie is, is, is, uh, is, uh, is, is, is niet te meten natuurlijk, maar nee. op het moment dat er een, een politieman op straat loopt, dan heeft dat een bepaalde uitstraling. Ja. En als die, diezelfde politieman uh, in het weekend of op een avond in door de weekse dag uh, besteed, uh, ingezet wordt bij, politie, of bij voetbalwedstrijden, dan kan die uh, capaciteit niet meer besteed worden op een zo andere Zo simpel is het, niet. zo simpel is het. Nou kun je ook zeggen, haal, ja. haal die radraaiers eruit, strek die nou eens een keer echt uit die groep. Dat scheelt natuurlijk ook een boel voor jullie als politie en ook uh, voor, de, voor, de, voor de clubs. Nou, uiteraard. Maar het is niet alleen zo, kijk, want er wordt ook gezegd van het is een commercieel bedrijf. Maar een voetbalclub is gewoon een commercieel bedrijf. Dat bedoel ik, ja. ja. Dat hoe, vind je, ik ook. Hoe, je, hoe je het ook bent opkeert. En uh, op het moment dat, uh, dat, uh, dat een, een Ajax of Feyenoord of PSV naar de beurs gaan en daar miljoenen, uh, miljoenen euro's op halen, mm -hmm. dan zijn er een paar mensen die daar de aandelen van in de hand hebben en daar uh, de, de winst mee gaan strijken. Maar de burgerij draait op voor de, voor de kosten. Precies. En dat ja. is de hele eigen. En de politie is het ten behoeve van de burgerij. En die hebben dan ook recht op een bescherming. En u bent niet gevoelig, meneer Burgman, voor het argument dat net ook werd getwitterd. Het is een overheidstaak. Kort en goed, overheid moet de mensen beschermen waar het ook is. Ja, dat, dat klopt dat klop wel. Maar wel in verhouding tot elkaar. En aangezien het een commercieel bedrijf is, dat hele voetballen. ...moet daar ook commercieel voor betaald worden. Ja, eens meneer Burgman. Dank u wel voor het inbellen. 0800 1121. En u komt binnen hier bij Avondspits. Ik zeg, laat voetbalclubs hun politieinzet zelf betalen. Uh, Klaas Volkers uit Workum. Ja, goedenavond. Ja, Goed... ik ben het er ook mee eens. Uh, want, maar ik denk dat het een uh, politiek item is. Net zoals bij met de hypotheekrente aftrek... Uh, ...en dat is ook met de voetballers zo... ...men is bang voor stemmersverlies. Voor prestigeverlies bedoelt u? Voor de, voor, de, voor de partijen, dus dat die dus uh, stemmenverlies stemmen Dat die uh, maatregelen ja. nemen. En nemen. Dus het, uh, het zal heel lang duren voordat het doorgaat. Maar dit is juist een voorstel vanuit de politiek, hè? Door de vijf partijen, die stellen dit voor. Ja, maar ja, dan dus. Het is het, uh, ik vind het wel, ja, op zich, uh, als het ook lukt, dus. maar ik denk dan niet dat het er doorheen komt. Nee. Ik zo'n gevoel, heb ik dus. U denkt dat het tegen wordt gehouden uit stemmen, uh, oogpunt. Dank u wel, Klaas Volkers, uh, Meneer van der Kleij, uh, goedenavond. Ja, ik weet dat dat niet mee is, meneer Erdman. Maar Kijk eens met dat voetbalgedoe. Ja. Kijk eens, daar nou hebben we het over de politie. Hè, dat ze dan moeten daar komen. Dat ja. er herrie is. Maar wat denk je? Kijk eens, er zit er hier ook... Als u een gewone agent neemt... Die gewoon 1300 euro in de maand verdient. Ja. En die dan... Met wat overwerk of daar naartoe moet. die dan iets meer krijgt. Hè, voor het werk. dan zeg ik op mijn beurt. dat klopt niet. Want dan zijn die commissarissen. van de politie. die zijn. Ook lekkere mensen, want daar ene woont daar en die hebben heb daar dienst. Maar mogen we even terug, meneer Van der klein, want het dwaalt een beetje af. Ik zeg, laat de clubs gewoon betalen voor de politieinzet die nodig is... om hun supporters een beetje in bedwang te houden. Dat is toch niet zo gek? Dat is niet zo gek. Maar dan moet je ook later nou maar zo zeggen wat er bij Ajax gebeurt. Dan hoor van de man, hè, de Ajax zit bij de, bij de beurs, maar fijn dat weer niet... En als je PFV deed, ja. zit ook die bij de beurs. Die was naar de beurs gegaan. Nee, Dat ja. is maar één club hier in Nederland die bij de beurs zit. Oké, okay, dank u zeer, meneer Van der Kleij. Uh, aan de lijn nu burgemeester Aleid Wolsen. Hij is burgemeester van Utrecht en dus ook korpsbeheerder. Goedenavond, meneer Wolsen. Goedenavond, meneer Ermans. Want... Welkom in de show. Uh, totale kosten, dus 30 miljoen per jaar, zo'n beetje geschat. Aan, uh, aan politie inzet voor het betaald uh, voetbal, kun je zeggen. Het lijkt mij een mooie kostenbesparing voor u als koorsbeheerder uh, uh, en uw collega's... als we dat gewoon aan de clubs doorberekenen. Ja, dat klinkt logisch, maar toch vind ik dat geen goed idee. Want ik vind dat de politie is geen particulier beveiligheidsbedrijf is. De politie moet niet te koop zijn. Een openbare ordehandhaving is echt een taak van de politie. Wat ik wel vind, hmm. en dat noemde u ook een beetje in de introductie... kijk, binnen de stadions, en dat gebeurt in, in ieder geval hier in Utrecht... maar ik denk bij de meeste clubs... Binnen de stadions is tijdens wedstrijden eigenlijk niet of nauwelijks politie... dus het gaat om de inzet ja, rondom ja. de stadions. Die moeten we tot een minimum beperken... Hmm. door aan de vergunningverlening aan clubs te zeggen... je moet echt uh, beveiligers, uh, stewards hebben... wil je überhaupt kunnen spelen... Ja, dat is al aan de, aan de gang natuurlijk. Hè? Veel ja. clubs hebben die stewards, maar het is duidelijk niet genoeg. Maar een discotheek huurt ook gewoon zijn personeel in bij de deur. En een popconcert en evenementen worden ook geacht om uh, de rekening te betalen voor, ja. voor politieinzet. Waarom wordt het voetbal uitgezonderd? Nee, dat, hebt u, dat, dat, dat zegt u fout. Omdat uh, een discotheek, we hebben in Utrecht bijvoorbeeld een jaarbus heel vaak grote uh, evenementen. Dat verbinden we als voorwaarde aan de vergunningverlening. Je moet zelf je particuliere, ver, uh, particuliere beveiligers inhuren. Mm. Dat doen we ook bij de voetbalclubs... Maar als er bij een discotheek uh, iets uit de hand loopt... en de politie is ja. echt nodig in het kader van de openbare ordehandhaving, dan wordt dat niet doorberekend. Dus we behandelen de voetbalclubs nee. hetzelfde... als de grote Goed. evenementen in de jaarbeurs. Daar ben ik het mee eens, maar het gaat mij meer om de preventieve zaak. Hè? Dat je een helikopter laat cirkelen. Dat je dus aanwezig bent in busjes voordat het escaleert. Want met u eens ben ik, als het escaleert, waar het ook is... is de politie ja. nodig. Ja. Maar ja. ik bedoel dus de zaak aan de voorkant. Het preventieve werk, dat wordt grootschalig gedaan rond die voetbalstadions. Nee, ik denk dat de kosten met name liggen... In ...als het uit de hand loopt, want u noemde die grote bedragen... ...maar als we in Utrecht hebben we eigenlijk maar twee risicowedstrijden... ...dat is Ajax en ADO, als die komen is er wat extra inzet. Maar als er de gewone wedstrijden is er binnen het stadion... ...niet of nauwelijks politie en is het buiten het stadion wel... Ja, iets extra politie, maar ook niet veel. De grote kosten zijn er echt mee gemoeid. En we hebben dat zelf hier in Utrecht meegemaakt... met de wedstrijd tegen Twente. Dan, de, dan loopt ja. massaal uit de hand. Er komt er heel iets. veel politie op de been. En ik ben er enorm voor. We hebben toen ook tegelijk een groot recherche-team opgezet... om al die raddraaiers in de kraag te vatten. En de politie heeft er ja. ook... en de rechter heeft er ook uh, korte metten meegemaakt. En de schade die zij veroorzaken... daar ben ik ook voor om die... nog meer dan nu het geval is te gaan verhalen. Maar ik vind... Ja. Dat de Poetie niet te koop moet zijn. Ik nee, dat is een principeel het... punt. Maar u zegt, ja. hè, ik hoop dat het verhaal wordt op die hooligans trouwens... dat jullie daarmee beginnen. Dat je eerst die hooligans ja. even tot in, aan de dood uh, zeg maar, uit, uit, uit, uit, uitkleed. Toch maar u, u heeft het over die relen, inderdaad in december, hè? FC Utrecht-Twente. Dan zeg ik, ook dan is het toch niet maar zomaar een spontaan gevecht... van, hé, hey, wat, wat gebeurt er nu? Dat is bijna misschien wel een voorspelbaar... Uh, wat u zegt, een risicowedstrijd is al een voorspelbare treffend tussen supporters. Dan zijn die clubs, te gaan dan toch niet vrij uit... Nee, dan, dan hebben we extra inzet van de politie. En als het uit de hand gaat lopen, dan wordt de ME opgeroepen. En dan wordt het wel heel ingewikkeld. Hè? Want wat, wat krijg je dan daarna een discussie met de club? Stel je voor, je moet een rekening doorsturen naar de club. En ik roep één peloton mee op, of twee pelotons. Ja, dan zegt de club, ja, dat had best bij één kunnen blijven. En dan krijg je een geweldige discussie over dit soort uh, inzet van de politie. Nou. En ik vind het ook principieel. Mm. Ik moet een wedstrijd waar de club niet goed voorbereid is... waar ze onvoldoende stewards hebben of onvoldoende particuliere beveiligers, ja. dat hebben we al een paar keer gedaan... dan verbied ik de wedstrijd. Ja, dat is ook een, een goed middel. In Rotterdam heeft men besloten om de boetes rond de stadion... voor wildplassen betaal je zes keer zoveel bij, bij het stadion rond de wedstrijd... dan als je het in de stad uh, zou doen. Uh, zesvoudige boetes dus, rond, rond al alle, alle, alle wangedrag rond de stadion. Is dat, is dat een idee? Ja, daar ben ik sterk voor. Wij zijn in Utrecht nu bezig met een traject dat we zeggen... voetbal moet nog normaler worden, moet leuk worden... om gewoon spontaan met je gezinnetje naar voetbal te kunnen gaan, hè? dat je dan niet geconfronteerd wordt met allerlei ellende. Maar de keerzijde daarvan in, dus een soort normalisatie, de keerzijde daarvan is, dat als het uit de hand loopt, heel stevig en robuust optreden tegen de club, tegen de supporters, en er passen dit soort maatregelen ook zeker ja, bij... bij, maar ook, uh, de hele lange stadionverboden zijn er nu opgelegd, ja. uh, schadeverhalen, heel stevig optreden. Nee, dat is Goeie allemaal goed. Belonen. ja. Maar, maar die boete is leuk, alleen het is natuurlijk, doet heel weinig met, met de kosten natuurlijk die ermee gemoeid zijn, met een paar boetes voor wildplassen, hè, maar het effect het is natuurlijk wel een belangrijk signaal. Nog Lekker. een, vra een vraag, zijn jullie niet te snel als burgemeesters met het besluiten van hè, safety first, begrijp ik, dat als een burgemeester iets aanziet komen, denkt hij nou laat ik dan maar twee paratons ME in die, in die busjes duwen, want ik kan beter, uh, beter veiligheidshalve wat te veel dan te weinig ME in de buurt hebben. Is dat niet ook een kern van de zaak, dat jullie te veel inzet plegen voor uh, ja, risicoloze wedstrijden. Ja, dat is in het verleden gebeurd, daar ben ik met u eens. Maar daarvoor hebben we de laatste jaren, eigenlijk in allebei, alle clubs gebeurd, maar in Utrecht hebben we er ook heel sterk op gestuurd, de politie inzet, binnen het stadion bijna terugbrengen tot nul, buiten het stadion tot het absolute minimum, echt wat je nodig hebt. En dan heb je, nou ja, dan heb je soms van die twijfelgevallen, dan hebben we de ja. is de ME dan op afroep beschikbaar. Je loopt, dat zeg ik eerlijk tegen u, je loopt iets meer risico, maar ik vind, een politieagent heb ik liever actief... ...op Kanaaleilanden of over ja. of in het centrum van de stad... Ja. ...dan rond een voetbalwedstrijd. Dus we beperken de politie tot een minimum... ...dan kun je af en toe wat risico lopen... ...maar het is veel goedkoper en veel efficiënter... Ja, ...en veel, dat maakt de stad veel veiliger. Oké, okay, Aleit Wolsen, burgemeester en in Utrecht. Zeer bedankt voor uw reactie naar avondspits. Uh, laat voetbalclubs hun politieinzet zelf betalen, dat zeg ik. U kunt meedoen 0800 1121 op deze gratis lijn. Dat kost dus helemaal niks. Een reactie van de KVB is ook binnen. Die zeggen bijzonder teleurstellend dit voorstel. Uh, niet door mij, maar door het, uh, de lenteakkoordpartijen. Het heeft negatieve consequenties voor noodlijnende clubs. En ze vinden het ook onuitvoerbaar bij de KVB. Misschien hetzelfde als wat uh, Aleit Wolsen net zei. Ik maak, er wel, uh, maak u er wel op attent... Italië, Engeland, Duitsland, België en Frankrijk. Het gewoon wel al jaren zo werkt. Wim H. twittert mij. Laat clubs een collectief fonds oprichten. waaruit ze beveiliging door de politie betalen. Korpsen kunnen zo extra mensen inhuren. Paul Visser zegt. Um, Joost heeft weer helemaal gelijk. Voetbalbeveiliging, maar ook Amsterdam-Coldrace. en andere evenementen op eigen kosten. Ja, ik snap die discriminatie ook niet. Uh, Spindokter zegt. voetbalclubs moeten zelf verantwoordelijk worden gesteld. voor het veiligheidsbeleid rondom het stadion. Rolf zegt. natuurlijk moeten de clubs dat zelf betalen. Andere evenementen mensen die problemen veroorzaken doen dat toch ook. Eens even kijken wat er gebeurt op de lijnen. Meneer Jurgen van den Broek, goedenavond. Goedenavond. Dag Jurgen. Zeg ja, het maar. Ik ben 20 jaar supporter van NAC en daar gaan we al altijd gezellig naartoe. En ik vind dat die dat die gewoon uh, zwaarder gestraft moeten worden. Ja, dat ook. Maar, maar hoe, wat doen we met de kosten? Wat vindt u dat we met de kosten moeten doen? Ja, die kosten dus gewoon om die mensen verhalen. Ja, maar dan, ik denk dat de voetbalclub daar ja. niet te veel mee te maken heeft. Nee, dat staat er helemaal los van, vindt u? Ja, vind ik wel. De voetbalclub gedraagt zich niet asociaal. Het zijn die mensen die dat doen. Nou, maar het heeft wel een aanleiding dat er een, een voetbalpot wordt georganiseerd... rond het stadion en dat daar de problemen mee worden veroorzaakt, toch? Ja, oké, okay, maar als jij gewoon op de openbare weg iemand op zijn gezicht net. om het zo maar te zeggen, dan word je ook opgepakt en vastgezet. Dat lijkt me iets minder aan een situatie gebonden dan een voetbalstadion. Heb je een punt? Je... Oké, okay, okay, Jurgen. Tot de volgende keer als je wil. 0800 1121. Uh, u doet mee in avondspits. Henk van Beeks. Ja, goedenavond. Hallo. D Henk, hallo. Hallo. Ik uh, ben het uh, niet eens uh, met uh, de stelling. Omdat, uh, ja, uh, uh, ik ga, als ik naar uh, mijn clubje in uh, Rotterdam uh, ga... dan zie ik binnen de stadionhekken uh, nooit politie. Die hebben eigen beveiliging. Ja. Dus de clubs doen club er al wat aan. En om nog eventjes op het argument uh, van uh, die agent die helemaal aan het begin uh, aan het woord was, eventjes terug te komen. Hè. Hij zegt van, uh, ja wij gaan liever uh, een wijk in of wat dan ook. Als ja. uh, Clubs dus wel gaan betalen, als Clubs wel politie betaalt, dan staan ze ook om het stadion heen en dus dan zijn ze ook niet meer in de wijken. Dus ja, dat argument ja. houdt eigenlijk bij... Dat, de, he, dat, dat, dat, Henk, ik snap, hè? ik snap jouw punt. Ik snap jouw punt, lijkt inconsequent. Ik moet er wel bij zeggen, dan hoop je dat de clubs veel meer van die, uh, hoe het ze, stewards gaan inzetten. Omdat ze weten hoeveel geld het kost om echt de politie in te zetten. Ik, ik verwacht dat er een enorm pre preventieve werking vanuit gaat en een stimulerende werking. Dat is wat ja. ook de clubs hè, zou moeten bereiken. Ja maar, moeten er, ja, maar dan moeten er wel meer agenten bij komen lijken. Want anders dan, dan lukt het niet als ze echt in de wijken zelf willen hebben, hm. uh, ze, kunnen niet op, ze kunnen niet op twee plekken tegelijk zijn natuurlijk. Dat is ook weer waar. Henk, dank je zeer. Ik ga naar Ben de Graaf. Hij is uh, voetbaljournalist en hangt aan de lijn. Goedenavond, Ben. Dag. Dag. Ja, ik zeg, laat die voetbalclubs gewoon zelf uh, hun politieagenten uh, betalen. Ja, dat, uh, dat, dat vind ik wel logisch, ja. Dat uh, heb ik trouwens uh, jaren geleden, toen ik nog actief was uh, als, als journalist bij de Volkskrant, heb ik dat uh, ook regelmatig uh, gesteld. Ook al vanwege het feit dat in allemaal andere landen dit ook gebeurt. Ja. Uh, het is helemaal niet raar dat je dat doet. En het feit dat er uh, problemen zijn met politie inzet overal. Uh, als je aangifte doet, dan hebben ze geen tijd en er is nooit ergens blauw op mm. straat. Die klacht is algemeen. Dan nou, is het dus onlogisch als je eh, elke week, als het nou eenmalig is, een voetbalwedstrijd. Nou, oké, okay, een keertje per precies. jaar. Ja. Dat doen we dan. Maar het is er, er week in, week uit. En ook nog een na-competitie. Dat gaat maar door. Iedere moet die politie opdraven. En die voetbalclubs vinden dat nood, normaal in de tijd van de hoge bezuinigingen. Ja, en Aleid Volsen zegt. Vind ik ja, Aleid zei. Ja, maar het is, het, is, het is niet goed dat de politie, uh, in, hoe noemt hij dat, betaald uh, moet worden. door uh, De politie is niet te koop. Uh, je kunt, uh, dat, dat zegt hij dus, daarom kun je dat niet uh, doorberekenen aan de clubs. Ik vind het heel raar, want discotheken, wat ik ja, zeg... Is pop... niet te koop, die moet je ook betalen als je, als je geopereerd wordt. Ja. Bedoel, uh, iedereen moet toch betalen voor dingen die... Uh, die ja, maar worden. hij bedoelt dat wij jij en ik ben, kunnen niet even bellen van... Uh, mag ik drie politieagenten bij mijn party, want dan betaal ik zelf wel eventjes... dan komen ze even een dag bij me staan in de tuin. Dat bedoelt hij. Ja, nou ja dat, is, dat is natuurlijk ook een rare vergelijking. Het, het, het gaat hier om een party, het gaat hier om een wekelijkse gebeurtenis op alle mogelijke velden, in alle mogelijke steden. Mm. Waardoor de politie zwaar belast wordt en waardoor op een gegeven moment uh, een, uh, of, of, uh, de politie door de week vrij moet hebben omdat ze in de week... In, uh, in het weekend moeten werken. Nou, dat vind ik uh, onlogisch. Ja. Ik vind, uh, er moet een uh, paal en aan gesteld worden... als het nou allemaal niet opkoont in Nederland... maar het moet hard bezuinigd worden. Nou, nu is dit een, uh, ik vind het ook. Een, een mooi punt. Ja, Ben de Graaf, mag ik je je dankzeggen... voor jouw bijdrage hier bij Avondspits. We gaan eens kijken op de lijn. Er komt veel binnen, 081121. Mevrouw Hilarius, mooie naam. Ja, goedenavond. Goedenavond. Um, mijn mening is dat als de voetbalclubs zulke hoge salarissen kunnen betalen aan de voetballers... dat ze dan ook de kosten van politiebescherming uh, wel voor hun rekening kunnen nemen. Hmm. Want dat is ook nog, wordt ook nog bekostigd uit uh, de belastingopbrengsten. Uh, ja, dat is ook een veel groot punt. Hè? Ze zijn uh, rijk zat uh, in die zin. Ze, ze ja. kunnen alles financieren, maar de overheid mag voor de brok uh, opdraaien. Ja. Daar ben dus, ik het dat is mijn mening. Eens, mevrouw Heliaris. Ik, ik, ben het, ik kan uw stelling onderschrijven, want ik vind het zelf ook. Tjerk Landman. Hallo. Sjerk, goedavond. Ja. Zeg maar. ja, ik ben het eens met je stelling hoor. Ja, ook. Ja, inderdaad. En de reden daarvan is, is dat uh, we hebben eigenlijk de oplossing al. Want uh, we moeten gewoon eigenlijk naar een landelijk verbod. Van uh, uitsupporters bij risicowedstrijden. Je ziet dat er tussen Feyenoord en Ajax al jarenlang geen uitsupporters meer komen. En dat werkt perfect. Als ja. je kijkt wat voor ellende we daar vroeger mee hadden. En hoe rustig het nu is rond die wedstrijden. Mm. Dan zou ik zeggen voer dat landelijk in bij alle risicowedstrijden. Maar tjern, daar, dat... tegen, daar breng ik tegen in. Dat je dan dus de, de kleine groep raddraaiers laat je dus een wedstrijd verzieken. Want dan kunnen wij niet meer genieten van het spelletje door een paar uh, ja, excuse, eikels die het, de zaak verzieken. Dat, vind ik... dat, dat klopt, maar we, dit probleem speelt natuurlijk al vanaf de jaren tachtig. Dus we moeten eigenlijk nou eens een keer uh, de paal en perk aanstellen. En een keer harde maatregelen nemen. Mm -hmm. En dit werkt goed, dan moet dat ja. maar eens een keer invoeren, uh, landelijk. Punt is uh, altijd, ja. Ja, en als die supporters dan zoiets hebben van. nou, we willen toch weer daar naartoe. dan laat hun met een plan komen. Leg het uh, de verantwoordelijkheid bij die supporter zelf. Ja. Dan komen hun met een oplossing. En dan kunnen hun er ook persoonlijk van. Dankjewel, je uh, Moet u zeggen dat, het, uh, dat we natuurlijk ook een reactie hebben gevraagd aan de clubs... maar die verwijzen weer naar de KNVB... en de KNVB wil nu niet reageren bij ons in de uitzending. Dus daar kunnen we dit helaas ook niet voor inleggen... het idee van Tjerk Landman. Wendela Baster zegt... interessante discussie over wel of niet betalen van beveiliging uh, op WNL. Ik zeg laat ze het zelf betalen, Wendela. Ik onderstreep je. Uh, Roel Verenkema zegt natuurlijk moeten de clubs dat zelf betalen. Andere evenementen die problemen veroorzaken doen dat toch ook. Ja, daar krijg ik ook geen goed antwoord op, vind ik. Uh, de discotheek en de... Wat de evenementen die dus blijkbaar wel politie mogen inhuren... is de politie dus wel te koop. Maar bij de voetbalwedstrijden maken we ineens een enorme uitzondering. Ik krijg het niet verklaard op dit moment. Ook niet door de bijdrage van de burgemeester van Utrecht zo net. Uh, Pieter Hogewerf. Hey, hallo. Hallo. Uh, ja, ik vind dat... Uh, je hebt gewoon gelijk met deze, met deze stelling. Uh, als ik als vader een, een feestje organiseer... en drie van de vijf jongens die, die willen het verstieren. Dan vind ik gewoon, dan gaat het feestje niet door. Nee, en, en wat zeg jij? dat Mag de politie te koop zijn? Nee, absoluut niet. Nee, maar dat is wat, wat, wat er tegenin dan wordt gebracht. De, dan moeten de, de clubs zelf zorgen... dat, uh, dat die jongens die het, uh, het feestje willen verstieren... dat die ja. daar tussenuit gepikt worden en... Ja. Uh, uh, of, ze, of zij gaan eruit, of het feestje gaat gewoon niet door. Zoals, de, zoals het in Engeland eigenlijk is, is geregeld: hè? Da daar, daar voert men ja. uh, harde, harde acties richting de, de radraaiers, Harder dan in Nederland uh, wordt het gedaan. Uh, Pieter, bedankt uh, voor je inbreng. Uh, Franco Spiekhout op lijn 2. Goedenavond. Hoi. Goedenavond. Uh, is het niet een idee om de KNVB gewoon de 30 miljoen te, te laten betalen? Die heeft geld zat. Hebben de clubs ook geen problemen met hun geld? Is dat zo? Zit de KNVB zo dik uh, bij kas? Nou, als je soms hoort hoeveel geld ze in, uh, in een laadje hebben, dan uh, denk ik dat zij dat wel kunnen betalen. Ja, dan kun je zien van jaar vooruit, want dat zijn de kosten per jaar, hè? Nou, is een idee, Franco, Het staat genoteerd. Dankjewel. Wim H. zegt... Een privéleger van Stewards per stadion lijkt me niet wenselijk. Eh, Draakmug zegt, eh, avondspits... Clubs kunnen best zelf de beveiligers betalen. Ze houden al te veel hun hand op bij de plaatselijke overheden. En Rutger twittert, eh, avondspits... Ik vind het onzin. Het is niet alleen het belang van de club. Politie hoort de mensen van dienst te zijn. het eh, laatste beller Ferry van Rossen met een korte reactie. Ferry. Ja, ik ben het helemaal eens met je stelling... En ik had ook even een opmerking over het uh, commentaar van uh, Aleid Wolsen, dat die zei dat de voorbereiding van politie kost niks. Nou, ik heb het vroeger gehad een keer dat ik hier op uitnodiging van uh, opstelde op de voorbereiding mee te maken bij de politie van, uh, van Utrecht-Ajax. Ja. Nou, 18 jaar geleden kostte het grapje alleen al 40.000 euro, of uh, gulden Kijk, in ieder geval. Behoorlijk. Dat zal nu weer veel fouten van zijn. Ja, oké. Okay. Als je dan als ja. van de circus dan. Uh, Denk je van een belachelijke toestand? Wat een enorm bedrag en wat een toestand om dat zo te, te verdisconteren. Dank je, Ferry van Rossum. Daarmee sluit je avondspits af. We gaan eruit. Morgenavond, natuurlijk, weer een nieuwe avondspits op Radio 1. Straks gaat kunststof wederom verder. En daarin is Lector Cross Mediale Kwaliteitsjournalistiek. Kijk eens even, Piet Bakker te gast. Nou, we zijn er benieuwd naar. U kunt ons morgenavond weer treffen op Radio 1 om half zeven. Een fijne avond.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 Kunsten op straat, reizend straattheaterfestival van mei tot oktober. Kijk op beeldvanoverijssel.nl